10 uur. Dit is dooral negens met het NOS journaal. Het dreigende tekort aan een medicijn voor schildklierpatiënten heeft geleid tot een run op de apotheken. Volgens de apothekerskoepel KNMP is er nu nog genoeg voorraad, maar dat wordt anders als de patiënten doorgaan met het massaal inslaan van tabletten. Zo'n 350.000 Nederlanders slikken het middel Tirax DuoTap. De producent liet woensdag weten dat het medicijn zeker 6 tot 9 maanden niet leverbaar is. West-Afrika is niet meer ebola-vrij. In Sierra Leone is iemand overleden aan de ziekte. Gisteren verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie West-Afrika ebola-vrij... omdat er in het laatste land waar de ziekte voorkwam, Liberia, al een paar weken geen nieuwe besmettingen waren gemeld. De WHO had er wel voor gewaarschuwd dat er op kleine schaal nog nieuwe besmettingen konden opduiken. De kustwacht kijkt bij zijn vluchten boven de Noordzee uit naar potvissen... Potvissen zijn moeilijk te redden als ze vastkomen te zitten op het zand. Als de kustwacht ze ziet, wordt geprobeerd om ze met helikopters... bij ondiepte voor de kust weg te houden. Potvissen zijn moeilijk te redden als ze vastzitten. Deze week spoelden er zes potvissen aan op Texel... en ook zes potvissen in Duitsland. Steeds meer mensen doen een speciaal faalangstexamen... om hun rijbewijs te halen. Dat examen duurt een half uur langer dan een normaal examen. De examinatoren zijn er speciaal op getraind om mensen op hun gemak te stellen... De eerste helft van het afgelopen jaar deden bijna 12.000 mensen op die manier examen. Bijna 60% van de kandidaten haalt het rijbewijs met zo'n examen de eerste keer. Bij normale examens is dat 50%. Het weer in het noordoosten en oosten droog, op andere plaatsen regen en natte sneeuw. In Limburg kans op sneeuw, het wordt 3 tot 6 graden. Morgen buien met sneeuw en natte sneeuw, bij maximaal tussen 1 en 5 graden. Dit was het nod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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. ZFM. ZFM. Ik zeg het nog maar even: we praten met uh, Henry Rugger. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM zelf voor. Met vandaag. Vandaag Jeffrey Samsin in de uitzending. Wel in de uitzending, maar niet in de studio. Want Jeffrey is ziek geworden. We gaan hem zo bellen, vragen hoe het met hem is. En het wordt vast wel een leuk programma. Lekkere muziek ook. Vader Friends, Alan Clark.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 Dane Clark samen met zijn zoon Len Clark En Henny wist jij dat ik de eer heb gehad om met Dane in een bandje te zitten? Nee, dat wist ik niet Ja, samen met Root Jansen oh, En erg. ja, hadden wij de Soulful Blues Quality en later Dane in de Juke's of Soul En uh, daar trad Dane als liedzanger in op Een fenomeen en eigenlijk uh, uh, is het niet vreemd dat ook zijn zoon uh, die kwaliteiten heeft Want dat zit gewoon in de genen, denk ik Oké, okay, is geweldig ja. ja, je noemde hem al, Ruud Jansen, onze ja. technicus die hier altijd uh, de sport, uh, de wereld in hielp uh, met zijn geweldige werk als uh, technicus. Ja. Die kan niet meer, want die woont in Beverwijk en er zijn veranderingen in het uh, treinschema. En die jongen die moet zo'n beetje anderhalf uur reizen om hier te komen, dat haalt hij natuurlijk niet. Nee. En nou hebben we jou, Charles ja. Dan nou, je, dan, zul je, dan zul je het voorlopig even voor mij moeten doen. Hartelijk welkom. <laughs> ja, dankjewel. Of we dit weekend veel voetbal zullen zien is natuurlijk de grote vraag... want de ja. weersverwachting is niet al te best. Sneeuw valt overal naar beneden, heb ik begrepen. Maar het is natuurlijk wel een interessant weekend... want het voetbal begint weer. En dat voetbal dat staat midden in de belangstelling. In VI tracht de heer Goes van de KNVB in drie pagina's een beeld te schetsen... van enkele kernpunten van het om, omvangrijke masterplan Hollandse School en zo. Nou, er wordt ontzettend veel over gezeurd... maar er is één man die er een prachtige opmerking heeft gemaakt. Marco van Basten. En die doet het op pagina 24. Zijn visie over de opleiding. Vrij vertaald vindt hij het allemaal onzin. In Nederland doen wij altijd zo stoer over een gedegen opleiding. Maar je ziet overal Argentijnen en Brazilianen... terwijl je daar nooit over gestructureerde jeugd praat. Gewoon met die bal op straat. Dat is dé opleiding met hoofdletters. Al dus Marco van Basten... En we zijn het eigenlijk wel met hem eens. We gaan zo meteen naar het volgende nummer. En dat is een nummer dat Charles heeft uitgezocht. Praten met Kees van Dijk, de voorzitter van Zandvoort. Kijken of daar misschien gevoetbald gaat worden dit weekend. Maar in ieder geval praten over de goede resultaten die die ploeg op dit moment haalt. We gaan verder met muziek. Ja, uh, Henny. En uh, je kent mijn zoon natuurlijk van het mooie nummer Calling for Peace. Ja. Wat jij uh, zo trouw altijd in je uitzending draait. Waarvoor dank natuurlijk. Uh -huh. Mede namen Sven. Maar hij, hij heeft ook een nummer opgenomen met Alderliefste. En Alderliefste is natuurlijk de groep die ook met Paul de Leeuw en Ramses Chaffy het nummers heeft opgenomen. En dit is La Dernière Volonté. Oftewel het liedje Laat me van Ramses Chaffy. Uh, uitgevoerd door Sven. Oh. Samen met uh, Lisbeth List. Leuk. Je even wie ben La dernière volonté, zo heet oh. het nummer oorspronkelijk, uh, uh, Henny. Hoe, hoe vond je de uitvoering? Oh, ongelooflijk mooi en wat me opvalt, ja. en uh, praat goed Frans. Ja. ja, dat doet hij ook. Dat is, uh, uh, ja, hij, wat dat betreft uh, is de al zeg ik het een <laughs> multitalentje, al zeg ik het met trots over mijn eigen zoon natuurlijk. Maar het is gewoon zo, hij speelt ook vijf instrumenten, hij, uh, nou, het is gewoon geweldig. Ja, ik ben heel trots op hem. Er is gelijk reactie ook op, uh, op Facebook. Willem Bruist meldt. Mooie ja. uitvoering. Ja. Shafie was mijn held. En dat is natuurlijk prachtig als het dan op deze manier gezongen wordt. Ja, nou, heel mooi. Hartstikke leuk. Ja. En leuk om te doen met Gerrit Alderliefste ook nog. Een ja, hele vriendelijke, aardige man die ook uh, bereid is om anderen een kans te geven. Dat blijkt nu wel. We gaan weer voetballen dit weekend. Althans, dat hopen we als het weer het toelaat. Maar er zijn natuurlijk voldoende dingen te zeggen over uh, die nieuwe, dat nieuwe gedeelte van de competitie. Wat zou uh, PSV willen doen? Volgens de keeper, zoet, is de Champions League hartstikke mooi... maar de competitie het belangrijkst. En daarom gaan ze met een missie naar de Kuip. Hij vindt dat zij de sterkste selectie hebben bij PSV. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens... maar dat maakt wel er niet zoveel uit. Leuk nieuws is ook dat Watford in Engeland biedt op Amrabat. En Amrabat zegt, ik wacht rustig af. Nou, we zien het wel. De Nederlandse spelers blijven in trek en dat is belangrijk natuurlijk. Ook heel uh, leuk is de wedstrijd Heracles-Twente. Het is uh, niet meer het kleine broertje van Twente, Heracles. Ze doen het ontzettend goed. Maar ze missen natuurlijk een van de beste spelers die ze hadden. Daaraan, maar goed, het is wel zo dat Bel Hassani die kan nog steeds kan zorgen voor uh, grote verrassingen. Dus dat wordt een, uh, een mooie wedstrijd. Dat kan niet anders. En dan uh, nog even een berichtje over Max Verstappen... Want die kan niet alleen op de racebaan snel zijn. Die heeft ook op 1800 meter hoogte heeft in een bolide over de sneeuw gesuist. En dat was natuurlijk een prachtig gezicht. mooie reclame stunt. We gaan verder met muziek. Wat heb je staan, Charles? Ik heb een nummer gestaan van de groep Brad. En ik weet niet of je dat iets zegt. Maar een, een groep die in de 70e jaren furoren uh, scoorde met allerlei hits. David Gates is de liedzanger. Rob de Nijs heeft een aantal van die nummers ook in het Nederlands uh, uh, uh, opgenomen en uh, gezongen natuurlijk. En daar ga ik straks ook iets van laten horen. Maar eerst het, uh, de uitvoering van Brad van het nummer Everything I Own. Ik denk, Henny, als ik het draai dat je het herkent. Mooi. You me from her. me warm Kept me warm Set me free, set me free, the finest years I ever knew, for all the years I had. Say I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you. David Gates, de groep heette Brad, en dit uh, was uh, Everything I Own. Herkende je het hij niet? Nee, ik herken het niet, maar ik ben muzikaal niet zo goed onderlegd, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay. nou, je hebt <laughs> toch wel smaak voor muziek? Jawel, dat is iets anders. Ik vind <laughs> dingen mooi of ik vind ze niet mooi. Ja, precies, precies. Maar, ja, ik had het wel eens gehoord natuurlijk, maar ja. dat is inderdaad erg mooi. Je hebt een mooie keuze. Dank je. Wat er aan de hand is met de Nederlandse waterpoloers. De Nederlandse ploeg heeft de EK-groepsfase in Belgrado afgesloten... met een 15-4 nederlaag tegen Spanje. Dat was wel te verwachten, hoor, vooraf. De ploeg van bondscoach Robin van Galen speelt als nummer drie morgen... in de achtste finales, waarschijnlijk tegen Kroatië. De vrouwen boekten voor de tweede keer in drie dagen een monsterzegen. Portugal werd met 26-2, of nee, met 28-2, moet ik zelf zeggen, verpulverd. Deze wereldkampioen Nederland wacht nog twee zware poolduels tegen Rusland en Griekenland en bij winst in een van die duels in Nederland zeker van een ploeg bij de beste twee in de groepsfase. Interessant ja. nieuws natuurlijk. We hebben aan de telefoon uh, iemand. Ik weet niet wie het is, maar goedemorgen. Dit nou, is... Nou, nou, wat dacht je van Jeffrey? Oh Jeffrey, wat goed. Jeffrey, jongen, je zou vandaag hier te gast zijn en je bent ziek. Wat is dit? Ja, nou ja, ik ben al redelijk opgeknapt, uh, Henny. Maar oh, gelukkig. Uh, ik ben nu aan het werk. Dus oh. dat had sowieso niet gekund, helaas. Nee, nee. Maar je bent in ieder geval beter. Ik ben in ieder geval aan de betere hand. Dus als de consul zondag zegt de wedstrijd moet doorgaan, kan je spelen? Dan kan ik spelen, ja. Tek uit Tiel komt om twee ja. uur op de slaan. Een heel belangrijke wedstrijd. Een rot tegenstander, zeg ik. Ja, dat heb je goed. Zeker een rot tegenstander. Uh, we hebben ze natuurlijk al uit gehad. Dan hebben we hebben het de eerste 15 minuten heel lastig met 11 tegen elf. Uh -huh. Toen kreeg Donnie een rode kaart. en Toen ging het wonder boven wonder. Heel goed. Toen wonnen we volgens mij met uh, 2-1, meen ik. Ja. Yeah. De wedstrijd. Maar ik vind het een hele lastige ploeg. Samen met de treffers denk ik wel een van de betere. Inderdaad. Want... Ze staan net boven jullie. Als je ze pakt, sta je weer bij de eerste zes. Ja, ja dat klopt. Dat weten we ook. We missen wel een hoop spelers. Dat is wel uh, een nadeel natuurlijk. Rachid, uh, trainingskamp, de sleutelbeen gebroken, de Prijs, uh, Hamstring, Benny, twijfelachtig gert kan weer spelen, hè? Gert-Jan Tabiris. gert -Jan kan wel weer spelen, maar zijn neus is uh, instabiel. Dus ja, hij heeft mij een vriendje te krijgen en licht, uh, licht dus het ligt op de Dus het zou mij... jullie niet zo slecht uitkomen, Jeff, als die wedstrijd niet doorgaat? Nou, volgens mij is het veld heel slecht. Dus ik denk dat het er al uit ligt. Ja, <laughs> ja je zou het, zeker als er wat vorst overheen komt. Er is zoveel water gevallen en het ja. weer is zo slecht geweest dat ja, alles is nat. Alles is ja. klets, klets nat. en er wordt geen water meer opgenomen, hè? Nee, nee. Maar als we wel moeten spelen, dan, uh, dan moeten we er gewoon staan. Zo simpel is het. Ja, want je mag nou geen punten meer verliezen. Zeker niet. Want ik, heb, ik heb gezegd dat jullie kampioen worden. Dat moet ook gebeuren, natuurlijk. Ah ja, daarom. <laughs> Vooruitziende blik. Maar, maar uh, die sleutelbeenbreuk. Hij heeft. Jullie hebben voetvolley uh, uh, gespeeld. Daar maakte hij mm. de prachtige omhaals. Ja, ja. Toch. En dan opeens een omhaal en is het mis. Hoe kan dat nou, hè? Ja, het is wel een uh, leuke anekdote. Voor die wedstrijd er zei Pieter tegen hem dat hij, uh, dat hij minimaal drie keer bij de tweede paal moest, uh, moest komen. Mm -hmm. De bal in moest koppen, anders zou hij gewisseld worden. <laughs> en uh, we kregen de eerste corner en hij riep uh, mijn naam nog, Jeff, uh, ik sta er al En hij zei tegen Pieter van, Pieter, dit wordt de eerste. En uh, ik neem de corner en ik nam hem iets hard. Mijn gevoel was het dan niet meer haalbaar en hij maakte een omhaal. En hij blijft liggen. Ik dacht eerst nog, hij is moe, want dat doet hij wel vaker. Blijft hij even liggen. Uh. Maar het was echt uh, menens. Ja, dus die zit er een tijd uit. Dat is wel een gemis. Ja, zeker. Ik denk dat hij zes weken... Gelukkig hoeft niet geopereerd te worden. Dat is wel een voordeel. Uh -huh. Maar minimaal zes weken, denk ik. Nou, dat het maar mogen gaan sneeuwen en vriezen en weet ik veel. Ja. Zes weken gaan we omgaan, niet? Ja, ja. Maar we hebben nog wel Mike van der Ban, hè? Ja, dat is zo. Die, uh, die kan natuurlijk welke ploeg er ook tegenover hem staat voor geweldige dingen zorgen. Dat doet hij de yes. hele competitie al. Jammer dat hij weggaat trouwens. Ja, zeker jammer dat hij weggaat. Maar wel leuk voor hem. Ja, echt. en voor hem is leuk dat bij Katwijk een heleboel spelers weggaan. Dus zijn uh, plaats daar is eigenlijk wel zeker. Het is nooit zeker, maar uh, ik denk het wel. Ja, hartstikke goed. Ben jij benaderd? Ben ik benaderd? Ja. Uh, nee, nee. Ik heb wel verhalen gehoord. Ja, maar, ze zijn uh, er wel voor je namelijk. Wat zei je? Ze zijn er wel voor je. Ja, ja klopt. Maar, maar je gaat niet, hè? Uit de Bollensteek. Nee, ik ben al heel heel snel rond met HFC, dus uh, en daar ben ik heel gelukkig mee. Nou, wij ook hoor. Ja, mooi zo. <laughs> Hoewel Pieter Mulders noemde jou een uh, vakantieganger. <laughs> ja, klopt. Ik moest eventjes uh, wennen de eerste 20 minuten, want het was nogal mooi weer ja. in Tormelinos. Heel verschil met hier. hè? Ja, zeker een verschil uh, met hier. Maar uh, ja, dat, dat had hij al snel door natuurlijk. Dus ik, uh, het was Jeffrey Samzin wat de klok sloeg uh, de eerste helft. Keihard over het veld. Hij moest me vooral uh, hebben omdat ik uh, een beetje zomeravondvoetbal aan het spelen was, volgens uh, Pieter. Ja. Nou, het was ook wel terecht. In de tweede helft ging het beter. Oké, okay, goed zo. Het was een mooi trainingskamp. Ja. Uh, het veld was niet al te best, maar het was in ieder geval gras. Dat is natuurlijk een voordeel voor jullie. Ja. Zou je... Zou je... Ik bedoel, zou je het iedereen aanraden, want er is een groot gedoe over. Uh, er zijn ploegen die blijven gewoon in Nederland, die zeggen het verschil is te groot. En uh, je komt terug en die jongens worden ziek. Wat vind jij daarvan? Nou, dat is ook wel een puntje, natuurlijk. Want er zijn er bij ons ook vijf ziek geworden. Maar ik denk een ander decor, een andere omgeving is altijd goed voor een ploeg. En uh, ja, ik vind het altijd zeer geslaagd. Kijk, in Nederland is het natuurlijk ook prima, maar dan heb je toch het klimaat tegen. Het is toch lekker om uh, in het warme weer gewoon een andere omgeving, een andere stad. En het is leuk en die... om bij elkaar te zijn, hè? Ja, tuurlijk is dat leuk. Tuurlijk is dat leuk. Niet, niet al te lang, dat is natuurlijk niet goed. Soms. Maar uh, ja, over het algemeen zal ik het iedereen aanraden. Pieter Mulders, de, de trainer van HFC, die gaat weg. Die gaat naar Rijnsburgse boys. Mm -hmm. En het schijnt, maar misschien kun jij voor de primeur zorgen op CFM. Het schijnt dat de nieuwe trainer bekend is. Is dat zo? Kom uh, op, je hebt het. Nee, weten. En, en, als ik het zou weten, zou ik het direct uh, vertellen aan de aan luisterers van ZFM. Maar ik weet het echt niet. Okay. Ik heb wel een paar namen gehoord. Ik heb uh, Van Domschot gehoord. Ik heb nee. uh, Hans Kraai gehoord. Ik nee. heb uh, Van der Haar gehoord. Ja, het is interessant. Het is een trainer die uh, de buurt goed kent, die de bolle ploegen goed kent. Die zeker bij HFC thuis hoort. Maar ik mag het ook nog niet vertellen. Dus het spijt me. Maar je weet het wel. <laughs> ik denk dat ik het weet, ja. Kees Beinink? Ik, ik ga geen, uh, verder geen uitspraak doen, uh, Jeff. Jongen, jongen, ik dacht het van jou te kunnen eigen horen. Eigen maar uh, <laughs> HFC zal er blij mee zijn en jij zal er blij mee zijn. Ja, is dat zo? Ja, oh, oké, ja, dan ja, vind ja, ik ja. het helemaal goed. Hé, hey, heel even nog over een jongen die eraan staat te komen. Die uit de Arjenjul komt, best komt. boer. Ja. Wat een geweldenaar, zeg. Ja, dat is een, uh, een uh, goede speler. Zeker weten. En die uh, gaat er zeker in komen, hè, denk ik. Uh, ja, ja, hij heeft wel natuurlijk concurrentie van Carlos en Hidde prijs. Uh -huh. Maar ja, Hidde is uh, nu geblesseerd. Dus stel dat het zonder doorgaat. Ja, dan speelt hij. Dan speelt hij speelt ja. een goede voorbereiding gaat ook. En uh, ja, het, is, het is een hele goede speler. Het is ook wel een voetballende speler, voetballende verdediger. Uh -huh. Tenminste, dat kan niet. Als je nog meer zelfvertrouwen krijgt, dan hebben we daar heel veel, uh, heel veel plezier van, denk ik. Mooi, hè? Vanuit de eigen jeugd. Ja, zeker mooi. Maar. maar dan lopen er nog meer, hè? Ja, dat ik, weet ik. Uh, ja. lopen er zeker nog meer. Wat maar de mensen misschien ja. niet weten, is dat jij Zandvoorter bent. Althans, ik wist het dat niet. Dat wist jij niet, hè? Nee. Nee, nee, nee. Ja, ik ben Zandvoorter, zeker weten. En ik krijg zometeen Kees van Dijk in de uitzending. Die, die zou het wel jammer vinden dat jij bij HFC speelt. Is dat zo? <laughs> nou, dat neem ik aan. Ik ga het hem wel vragen, ja. Ja, er okay, zijn natuurlijk ja. een hoop Zandvoortse spelers die elders voetballen. Ja, dat klopt. Een beetje jammer voor die club natuurlijk. Maar ze doen het goed, ze gaan echt promoveren. Probleem. Ja, dat hoop ik voor ze, ja. Ik ben blij dat je weer uh, opgeknapt bent. Ik hoop voor jou dat misschien de wedstrijd doorgaat. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, met al die geblesseerden... het mag er voor mij uit. <lacht> nou, stiekem uh, denk ik er ook zo over. zoveel. Uh, Oké, okay, jongen. Hé, hey, toi toi. Tot heel snel uh, hier in de studio, hè? Ja, zeker weten. Dag, dag. Jeff. Hoi. Oké, okay, dag. dag. Ja, nou dat was Jeffy uh, alsnog uh, in, in de uitzending leuk. Uh, ik heb weer muziek klaarstaan. We draaiden net de groep uh, Brad, David Gates. En ik vertelde je al dat Rob de Nijs ook een aantal van die uh, nummers van Brad heeft opgenomen. In het Nederlands dan wel. Uh, uh, onder andere het nummer Lost Without Your Love. En Lost Without Your Love uh, wordt dan in het Nederlands alleen is maar alleen. Rob de Nijs.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 Elke morgen naar kantoor om kwart voor S'avonds eten uit de diepvries kant en klaar. De hond een brok tartaar. mijn god was jij hier maar.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 Maar stil. Ik voel nu wel dat je me nooit meer wilt. Alleen is Marleneer op de ijs. Ja, luisterhuis. Zie je hem Zandvoort bestond al lang. Alleen Hilversum 3, ja, dat ja. bestond nog niet. Zijn melk een beetje aan. Hilversum drie stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elk stijg klonken lier van Paljas Jeruzalem. Jeffrey Samsin praten over uh, Zandvoort en uh, we hebben aan de telefoon Kees van Dijk, de voorzitter van Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat goed met jullie, hè? Het gaat uh, met SV Zandvoort, gaat het niet slecht, nee. Nou, niet slecht. Ik denk toch dat de promotie eraan zit te komen. Nou, dat, uh, op papier ziet dat eruit er alsof dat zou kunnen en dat moet ook kunnen, denk ik. En uh, we zijn allemaal uh, heel enthousiast uh, daarmee bezig, want het staat van hoog op het prioriteitenlijstje van de, van de vereniging om, uh, om het eerste te promoveren naar de tweede klas. Ja, en ik denk persoonlijk dat jullie beter zijn dan Buitenveldert. Uh, dat, uh, nou ja, we hebben uh, thuis tegen Buitenveldert uh, gevoetbald uh, voor de winterstop en toen hebben we met, uh, met 1-0 gewonnen. Uh, maar buitenvelder is wel een heel, uh, een heel goede ploeg en, en uh, een geduchte tegenstander voor, uh, voor SV Zandvoort. Want ja, we zullen ook nog uit moeten dus naar, uh, naar buitenvelder. Ja, maar jullie... maar het, het, het is wel zo dat we, zoals we er nu voor staan, uh, op de tweede plaats met twee punten achterstand op, uh, op buitenvelder, ja, dat we een eigen hand toch hebben. Ja, als je wint, daar sta je bovenaan. Nee, we moeten uitwinnen, hè. thuis ja, hebben we gewonnen. Dat zeg ik, als, als je uit... wint, daar sta je ja. bovenaan. Ja. Ja. En dan is het binnen, dan is het uh, in de knip, want de rest is niet zo sterk. Oh, hè? Nou, nou, nou, nou, nou. Ik, ben, uh, ik ben toch wat voorzichtiger dan dat u uh, nu zo zegt. Een echte voorzitter. Ja, ja, ja. Maar um, het, het kan na de winterrust kan alles weer anders zijn, hoor. Uh, hoe, kom, uh, hoe komen de, de teams uh, de winter door, de winterstop en... Uh, maar ja, we blijven optimistisch natuurlijk en uh, we denken dat we goede kansen hebben. We hebben een uh, goed, uh, goed team hebben we. en uh, ja, nogmaals alles wordt eraan gedaan en er wordt naar gewerkt om, uh, om te kunnen promoveren. Ja, Joop van Nest verzorgt hier uh, voor onze uitzending iedere week het uh, Zandvoortse sportnieuws. Daar heb ik het eigenlijk iedere week met hem over, over jullie ploeg. En ja, we zijn het beiden over eens dat jullie de kwaliteiten hebben om echt omhoog te gaan. Ik had net Jeffrey Samsin aan de telefoon, de ja. een van de uitblinkers bij HFC, Zandvoortse jongen. Jullie hebben ja. wel de pech natuurlijk dat veel goede voetballers verdwijnen. Hoe komt dat? Uh, hoe komt dat? Uh, in de eerste plaats is dat uh, omdat de verenigingen waar deze jongens toe gaan, die spelen op een, uh, op een hoger niveau. En uh, ja, die jongens die willen ook natuurlijk uh, eruit halen wat, uh, wat erin zit en uh, die willen zo hoog mogelijk uh, voetballen. En ja, de spelers die bij Zandvoort dan weggaan, die komen vaak terecht bij de, bij de koninklijke HLC. Uh, we hebben een paar die in, uh, in Amsterdam voetballen bij, uh, bij de dijk. En ja, er zijn er nog wel wat uh, verenigingen waar, uh, waar de goede spelers van, uh, van SV Zandvoort uh, naartoe vertrekken. En dat is heel jammer. Want ja, zeker. Uh, ik, ik denk als wij die, uh, als, het, als die spelers die uh, bij andere verenigingen op dit moment voetballen weer terugkeren naar, naar Zandvoort, ja, dan, uh, dan heb je een wereldteam. Ja, absoluut. Het heeft natuurlijk met geld te maken. Als we om ons heen ja. kijken, hè, vooral ja, de, ja. de bolle boerenclubs, die ja. zijn allemaal uh, ruim bevoorraad met Pecunia. Hoe ja. komt het dat het voor jullie zo moeilijk is om, om financieel uh, lekker mee te draaien? Uh, ik denk dat dat niet zo. Of uh, ik denk dat het gemakkelijk te verklaren is. Uh, als we kijken naar de, naar de, de Bollenstreek, wat u zojuist noemde. Uh, daar wonen grote, grote ondernemers die. Uh, ja, grote ondernemers die uh, dat kunnen bekostigen. Die uh, sponsoren uh, die vereniging. Uh, dat is in Amsterdam is dat zo. Dat is in, uh, in de Bollenstreek zo. Want als je de Bollenstreek kijkt naar alle verenigingen die daar, uh, die daar spelen. Uh, ...zitten allemaal op een hoger niveau dan, uh, dan SV Zandvoort. En dat komt inderdaad alleen omdat er betaald wordt... ...en ze trekken de goede spelers bij de minder, daadkrachtige, bij de minder uh, kapitaalkrachtige verenigingen trekken ze weg. En, uh, ja, en in Zandvoort hebben we, hebben we weinig, uh, weinig bedrijfsleven. Het zijn meer de, de, de, de, uh, het MKB, uh, de winkeliers, de strandplachters maar ja, daar hoef je niet aan te komen voor een, voor een sponsoring van uh, vijf van of 10.000 euro. Nee, en alle rijke Amsterdammers die hier wonen? Ja, die, die, uh, die zijn nog niet zo betrokken bij, uh, bij SV Zandvoort. Uh, dat, dat, uh, nee, dat, dat, we hebben het wel geprobeerd, want we zijn er steeds mee bezig om, uh, om sponsors te vinden voor de, voor de vereniging. Maar het valt gewoon niet mee. Wat ik, wat ik wel eens gedacht heb, die, die, dat Haringrecord hè, dat we gehad hebben vorig jaar. Ja, ja, Als die ja. zeven Haringmensen nou de handen ineens sluiten en uh, sponsor worden van Zandvoort, dan is het natuurlijk ook een stuk makkelijker. Dan wordt het een, een, stuk, een stuk aantrekkelijker of een stuk leuker voor de vereniging. Ik zal eens met. Uh... Maar ik, ik, moet, ik moet u ook wel zeggen dat wij nu. Uh, we voetballen nu derde klas. Uh, ik hoop te promoveren dit jaar naar, naar de tweede klas. Ja. Maar wij zijn toch geen vereniging, dat, dat, dat, dat willen wij niet. Wij willen niet gaan betalen. Oké, okay, dat is duidelijk. Dat Kijk, uh, wanneer, ga je, wanneer ga je betalen wanneer moet je betalen? Want dat is, dat is een kwestie van moeten. Als je dan alweer promoveert naar de eerste klas, ja, dan moet je spelers van, van buiten aantrekken. En dan, uh, ja, dan zul je moeten betalen. Ja. Ja. Maar zolang, zolang wij niet op dat niveau voetballen, en ik zie ons daar nog niet uh, 1, 2, 3 terechtkomen in de eerste klas, dan, uh, dan praktiseren wij er niet over om uh, onze spelers te gaan betalen en aan te trekken van buitenaf. Nee, maar het zou wel ontzettend leuk zijn als jullie in, de, in die hogere klassen gaan spelen, want dan wordt het voetbal ook beter, krijg je ook meer publiek, hè? Ja, ik, uh, ja uh, zeker. Uh, waar we nu voetballen, de voetballen beneden ons uh, niveau. Ons ja, absoluut. Uh, als, je, als je alleen kijkt naar de accommodatie die wij hier in, in Zandvoort hebben, nou, die is geweldig. Ja, Menige club. Ja, ja. Is daar, is daar je loers op, die, ja. hier, uh, die hier komt voetballen. En uh, we hebben de, de spelers ook wel, maar ja, je moet ze wel zien te houden. En jullie jeugd is natuurlijk heel goed. Onze jeugd is goed, ja. ja. ja. Toekomst is er wel. Dus, uh, dus uh, we denken dat... Uh, ja, we zien de, de toekomst met, uh, met vertrouwen tegemoet. Maar nogmaals, je moet er wel alles aan doen... om ook die spelers uh, te behouden. En nogmaals, als ze weg willen... dan ben je ze niet tegen. Nee, maar wordt er al aan spelers getrokken? Want het is nu het moment dat iedereen uh, zit te rommelen. Ja, wat ik zou zo horen... Uh, zijn de best spelers die, uh, die gescout worden. Ja, dat hou je niet tegen. Hè? Dat hou je niet tegen, nee. En, weet je, en, en ik zeg dan ook maar van. Uh, nou, het is toch leuk dat spelers van, uh, van Zandvoort. dat die zo, zo goed kunnen voetballen. dat ze bij die grotere verenigingen terecht kunnen. En uh, dan kun je wel boos worden, kwaad worden en er tegen ingaan. Maar, maar dat, uh, dat helpt niet. Want ze gaan dan toch weg, die jongens. En dan zeg ik van. Nou, jongens, probeer het maar. Ik vind het leuk dat jullie uh, kunnen promoveren naar een, uh, naar een vereniging die hoger voetbalt. En als je terug wil komen weer, als het niet bevalt, dan ben je weer van harte welkom. Ja, dat is wel de manier om het te doen. Jullie ja, hebben een we... uh, prachtige selectie. Leuke trainer. Ja. Uh, die blijft? Laurens van Heuvel, die blijft. Ja, we hebben het contract mee verlengd. Dat is geweldig goed nieuws. Oké. Okay. Ja. Heel veel succes. Wij zijn ervan overtuigd, Joop Van es en ik, dat jullie het halen. Nou, dat kan dan niet misgaan, toch? <laughs> we doen ons best. <laughs> Dank u wel. Veel succes, Blivendijk. Ja, dag. Dank u wel hoor. Daag. Ja hoor, dag. Live talking, en dat waren natuurlijk de BG's uit de, de periode van Saturday Night Fever. Henny. Leuke muziek. Uh, ja, als jij, als jij de luid traint, hè, uh, merk je dan dat als er deze weersomstandigheden zijn, dat ze dan thuis blijven? Of zijn het allemaal diehards en komen ze altijd in grote getalen opdraven? Gisteravond was het erbarmelijk ja, hier. Ja, ja. En ik dacht, ik had een A-team, ik dacht, die komen nooit, hè? Ja. En mijn collega, Stefan de Krijger, die had al vanaf zeven uur op het veld gestaan. Die was zo nat dat het water zijn schoenen uitliep. Dat hij geen droge draad meer aan zijn lichaam had. Ja. Dus ik denk, ja, die jongens die komen niet hè. Die blijven ja. lekker thuis. Dat ja. zijn uh, A-junioren, die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Ja. Hoeveel denk je dat er waren? Ja, ik heb geen idee hoeveel er überhaupt uh, zijn. Dan dus... hadden er 25 kunnen komen, er waren er 22. Kijk. En ik zei, ik zei nog vlak voordat ze gingen trainen... jongens, het is eigenlijk onverantwoord hè, met die regen en die kouje. Ja. Nee, we willen trainen. Toen was het uur om. Ja. Wat denk je? <laughs> ze wilden niet van het veld af. Ze vonden het heerlijk en ze gingen nog even lekker een kwartier door. Kijk, dat is de true spirit, hè? Ja, maar dat is wel de mentaliteit. Ja. En dat merk je bij de kleintjes, bij de hele kleintjes... maar je merkt het dus ook bij de grote jongens. Mm -hmm. Het voetbal is, zeker als de club warm is... en, en laten we eerlijk zijn... Clubs waar ik bij ben, dat zijn alle twee, die zijn alle twee een warm bad. Daar voel je je ongelooflijk thuis, Allianz en HFC. Ja. ja, dan komen de kinderen ook. En het voorbeeld is bijvoorbeeld dat normaal gaan A-junioren, ja, die, die zakken terug. Bij HFC zijn er uh, zes en er komen er twee bij. A-junioren-teams volgend jaar. En ook de, de senioren blijven doorgaan. Ja. Bedoel, het wordt steeds groter en groter en groter. En ik, ik zet even gaan. een stuk muziek aan, want de telefoon gaat. Nou, dus dan ik dan denk we misschien ja? een bellen. Ja, die ik. <laughs> Oké. Okay. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog. I got to do my best to please it just cause she's a living dog. I got over.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 To do my best to please her just cause she's a living in Feel, gonna lock her up in a trunk so no bigger hunk can steal away from me. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living. Vrijdagmorgen, 10 minuten voor 11 Terwijl op de A9 het verkeer nog steeds vaststaat. En mensen die terug moeten komen naar Zandvoort... doen er zo'n anderhalf uur over vanuit Amsterdam. Ene ongeluk na het andere. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het slechte weer. Het slechte weer dat bepalend zal zijn... voor de herstart van de competitie voetbal. Want we vragen ons af of er wel gevoetbald gaat worden. Uh, ik ga een berichtje lezen over tennis. Want Paul Haarhuis die kan bijna net zo goed praten als die tennissen in Melbourne... waar de Australian Open aan de gang is... vertelt de ongeslagen captain van de Nederlandse vetcup ploeg over zijn missie om in Moskou op 5 en 6 februari te gaan spelen. En over zijn besluit om een hele onbekende speelster... in zijn ploeg te halen, Cindy Burger. Ze stond vorig jaar heel lang derde en ze is nu beloond. En dat is natuurlijk fantastisch voor haar. Tokio heeft voor die Olympische Spelen van 2020 ook geld gestort aan een van de IAF-mensen, namelijk aan de voorzitter, Lamin Diak. En dat zijn toch wel vreselijke dingen. En we gaan het later in de uitzending nog hebben over wat er allemaal gebeurt in de atletiek, in de moeder der sporten, want wat daar aan de hand is, is natuurlijk ook niet normaal. We hebben een, uh, weer een telefoontje. We gaan even kijken wie het is, Charles. En wat heb jij klaarstaan? Uh, nou, dat was geen telefoontje dat uh, voor ons bestemd is, uh, Henny. Dus in ieder geval. Ik had een uh, leuk stukje country muziek uh, klaarstaan. De Bellamy Brothers. If you said you had a beautiful body, would you hold it against me? <laughs> We gaan wel in team, Henny. <laughs> If I said you had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 All night about the weather Body. En uh, we hebben nog ongeveer een minuut of drie te gaan. Hein? Had jij nog uh, nieuws? Ja, er is nieuws genoeg. Maar ik zou zeggen, draai even lekker muziek. Dan hebben de mensen dat ook uh, gewoon mee. Ja. En dan gaan we in twee uur vrolijk verder met de sport in de Watertoren Sport. Gaan we doen. My baby makes me proud. Lord.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 De laatste 40 seconden tikken luisteraars. Straks nog een vol uur Watertorensport. Blijf luisteren naar Sievens Antwoord. Tot zo.